7 uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De Griekse minister van Financiën is ervan overtuigd dat zijn land kan voldoen aan de voorwaarden voor nieuwe internationale steun. Minister Venizelos zei tegen een Griekse zondagskrant dat het zeker is dat zijn land voor de zesde keer steun krijgt. Het gaat dit keer om een bedrag van 8 miljard euro. Deskundigen van de Europese Commissie, de ECB en het IMF zijn in Athene... om te kijken of Griekenland aan zijn verplichtingen kan voldoen. Ze hebben nog niet het groene licht gegeven voor de nieuwe lening. Een 18-jarige vrouw uit Hengelo die twee keer eerder is aangehouden... voor dreigementen op Twitter, is vrijdagavond opnieuw aangehouden. Dat heeft de politie vandaag bekendgemaakt. De vrouw bedreigde via Twitter diverse personen en instanties met de dood. Ook plaatste ze veel beledigende teksten. Ze zat al twee keer eerder korte tijd vast voor Dreigt onder meer aan het UWV. De politie van Hengelo draagt haar nu over aan hulpinstanties. Een motorrijder is vanmiddag in Elspet om het leven gekomen na een aanrijding met een hert. De motorrijder kwam ten val en raakte zwaar gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis in Zwolle. De politie zegt dat op de plek van het ongeluk pootafdrukken van een hert te zien waren. Of het hert nog leeft is onduidelijk. PSV heeft drie punten overgehouden aan de wedstrijd tegen NEC. In Nijmegen werd het 2-0 voor de Eindhovenaren.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 Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Raasdorp 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat tussen Maarsbergen en Driebergen ook 3 drie kilometer. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat tussen Afrit-Ermelo en Strandnulden ook 3 kilometer. En op de A28 de andere kant op staat tussen Afrit-Maarn en Soesterberg 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Goedenavond, welkom bij het enige radioprogramma op de publieke zenders... dat u een uur lang meeneemt naar verre orde. Vanavond spreken we met oud-P van de A-leider Ab Melkert... die de afgelopen twee jaar in Irak werkte als en nu even in Nederland was. Verder spreken we over Vladimir Poetin, de uh, Russische premier... die opnieuw president wil gaan worden. En als dat gaat lukken, misschien wel langer aan de macht blijft als ooit Jozef Stalin. Maar we gaan het vooral hebben over Europa kan Nederlands straks nog op eigen houtje beslissen om Roemenen en Bulgaren tegen te houden. Zometeen een reportage vanuit Straatsburg. Maar we beginnen met de diplomatieke alleingang van Nederland in Europa. We hebben een probleem als Geert Wilders de Europese buitenlandse politiek bepaalt, zei Jean Asselborn deze week, de zeer ervaren Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken. Hij deed zijn uitspraak naar aanleiding van de opmerkelijke stap van collega Uri Rosenthal, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, die in zijn eentje een gezamenlijk Europees standpunt over Israël torpedeerde. Rosenthal wilde niet dat er in de verklaring van de EU iets werd gezegd over vernietiging van van Palestijnse huizen, vervolging van mensenrechtenactivisten of zelfs maar over de twee-staten-oplossing. De P van de A en GroenLinks eisen inmiddels opheldering. We praten hierover verder en aan de telefoon hebben we oud-diplomaat en kenner van het Midden-Oosten, Koos van Dam. Goedenavond. Goedenavond. Wat, uh, uh, wat vindt u hiervan? Is er invloed van Geert Wilders op het uh, standpunt van Uri Rosenthal... zoals de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken uh, beweert? Ik denk, ik weet het niet natuurlijk, maar ik denk dat uh, de minister Rosenthal Wilders er helemaal niet voor nodig heeft. Die heeft zijn eigen standpunten. En dat Wilders die ook heeft, dat is misschien een toevalligheid. Maar ik denk dat dit gewoon het standpunt is van onze minister van Buitenlandse Zaken. Ja, hij was in februari in Israël op een conferentie van een rechtse denktank, de Hetzlia uh, uh, Instituut. En dan gaan we even luisteren naar een klein fragmentje. The Dutch government doesn't cherish Israel bashing, and Israel bashing shouldn't be acceptable to anyone. Ja, dat was Rosenthal op zijn beste Engels. Uh, is dit het hart van de Israel, uh, het Israël gedachtegoed van Rosenthal? Eh, dat Als je dus Israël-bashing niet mag doen... en daar bedoelt hij dus mee, neem ik aan... dat je geen kritiek op Israël kunt hebben... omdat er zoveel mensen of zoveel instanties op Israël kritiek hebben... Ja, dat, dan kun je nooit eh, een bijdrage leveren naar mijn idee... op, eh, op zo'n oplossing. Want er is alle aanleiding om kritiek op Israël te hebben. Maar dat is de ideologie, het idee al van vele jaren... van mensen ja, met, ook met allerlei van die verklaringen... binnen de Europese Unie of van de Verenigde Naties van nee, we moeten toch Israël niet te veel uh, bekritiseren... want we, moet, we moeten ze binnenboord houden... Om uh, aan die onderhandelingen mee te doen. Maar ze trekken zich daaruit helemaal niets van aan. Of nee. ze wel of geen kritiek krijgen, want ze, ze doen wat ze zelf willen, dat is de ja, In de dagbladen stond dat Nederlandse diplomaten het er moeilijk mee hadden. om dit op het allerlaatste moment in te brengen in Genève. De verandering van het standpunt van, uh, van, uh, van en Taal... die dus uh, ja, hiermee dus een gemeenschappelijk standpunt blokkeerde. Is dat moeilijk voor diplomaten om dan opeens een, een enorme move te moeten maken? Nou ja, diplomaten moeten ook wel vaker uh, op, boodschappen uitdragen waar ze het niet precies uh, eens mee zijn. Dat is op zich niet zo moeilijk. Het is wel lastig als, dat, als je natuurlijk, als dat uh, ertoe bijdraagt dat je in zo'n uh, forum, in dit geval van de Europese Unie, helemaal alleen staat. En die... die uh... Die kwestie van dat de minister niet die kritiek op Israël wil noemen... van de arrestatie van de mensenrechtenactivisten... of de verwoesting van die Palestijnen, dat is natuurlijk heel jammer. Maar wat vooral heel moeilijk is... is dat hij ook de twee-staten-oplossing niet in de verklaring wilde hebben. Terwijl dat ons beleid is. En wat willen we dan anders? Willen we niet dan? Willen we maar één staat? Die één staat kan natuurlijk ook. En dat betekent dus dat Israël, dat hele gebied houdt wat ze al tientallen jaren... Ja, en dan kom je hebben. uit op het standpunt van Geert Wilders... dat de Palestijnen maar Jordanië moeten gaan wonen. Maar heeft u, want u bent, bent oud-diplomaat, onlangs gepensioneerd... heeft u ge gehoord over gemor op het ministerie... over deze alleingang van Oer Rosentaal? Nee, daar heb ik niet over gehoord. Maar het is een, een fenomeen dat de ambtenaren moeten nu eenmaal doen wat de minister zegt. En eh, dat beleid is helemaal gebaseerd op... zeg maar de politieke standpunten van de minister... maar niet per se op wat eh, zeg maar wetenschappers of anderen nu van zo'n beleid vinden. Ja. Wat betekent dit voor het Nederlands imago in de Arabische wereld? Nou, we staan natuurlijk heel duidelijk eh, te boek... Eh, en dat stonden we eigenlijk al, maar hier weer heel... juist omdat dit nu een periode is waarin gesproken wordt... over de erkenning van een Palestijnse staat. Dat wordt erg belangrijk gevonden, ook aan de Arabische kant. Ja, zetten wij ons toch heel duidelijk naar voren als een partij die... Ja, daar grote twijfels over heeft of die eigenlijk dwars ligt. En ik, ik persoonlijk, uh, ik ben natuurlijk niet de minister, maar ik, ik weet niet waarom je dat, waar, waarom je eigen beleid niet in zo'n verklaring wil hebben. Nee, dat is Assel... mij niet duidelijk. Nee, Asselborn, hè, die Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, die had het over een, een pas En hoopte dat de Roosentaal nog recht zou zetten. Zou dat verstandig zijn? Ik denk dat het verstandig is om als dat... Ik praat nu helemaal in het beleid van de regering... dat als je je beleid hebt vastgesteld... en dat daarin dus die twee-staten-oplossing voort, voorkomt... dat je dat dan ook in die verklaring wil zetten... en dat er helemaal niets aan de hand is als je dat doet. Ja. Is dit gewoon uh, Roosentaal de man die een heel sterk idee heeft over Israël... of is dit Roosentaal de minister die al meerdere fouten heeft gemaakt... en heeft, is gestruikeld de afgelopen maanden? Nou, ik denk dat het de minister is die Israël een heel warm hart toedicht to, uh, to, to, to en een heel warm hart heeft voor Israël. En uh, in dat kader uh, heel ver gaat. Want of, officieel uh, is de regering, Israëlische regering, ook voor een twee-staten oplossing. Althans, in die richting uh, wordt steeds gesproken. Of dat in feite ook zo is, is een ander ding. Maar uh, het is, uh, ja, hij draagt Israël een heel warm hart toe. Ja, goed. De komende dagen uh, er worden vragen gesteld door de PvdA en uh, D66. We blijven het volgen. Hartelijk dank, Koos Van Dam. Goed gedaan. Um, dan. Hallo, Hallo. malam. Ik heb met de wereld. Hallo. Check and try again. Bellen met de wereld. Vandaag bellen we. Tringelingeling. Vandaag bellen we met de Verenigde Staten. Uh, de burgerrechtenbeweging ACLU maakt zich grote zorgen over de moord op de, het Al-Qaeda-kopstuk -kopst, Anwar al-Aflaki. Uh, dat was een mijlpaal in de strijd tegen Al-Qaeda. Dat zei in ieder geval president Barack Obama. Uh, vorig jaar uh, vocht de burgerrechtenbeweging ACLU. En, uh, het besluit van Obama om Afla Aulaki op een dodenlijst te zetten aan... maar dat, dat ging zonder succes. Rick Delhaas belde met Hannah Shamsi van de ACLU... om een reactie te vragen op de executie van Aulaki. Our concern is that as we have seen today... We maken ons grote zorgen, zegt Hannah Shamsi... over het feit dat de Amerikaanse regering een programma uitvoert... waarbij het Amerikaanse staatsburgers kan executeren. Zonder enige vorm van proces en zonder dat de criteria of de bewijzen... voor deze buitengerechtelijke executie duidelijk zijn voor het Amerikaanse publiek... of zelfs maar voor de rechterlijke macht... Waarom is dit zo'n belangrijke kwestie voor jullie? Well, the issue here is that we know, um, based on news accounts, that Anwar was on a kill list, a bureaucratic kill list, for two years. Ze zegt: door berichten in de pers weten we dat Anwar Al-Awlaki al twee jaar op een dodenlijst stond. Maar gedurende die tijd heeft de regering geen pogingen gedaan om hem voor de rechter aan te klagen. De Amerikaanse regering heeft dus nooit in een rechtszaal haar zaak onderbouwd... waarom hij een bedreiging voor de nationale veiligheid zou zijn. And under both domestic and international law... En zowel onder nationaal als internationaal recht... mag dodelijk geweld, zegt Chamsi, alleen gebruikt worden... als allerlaatste mogelijkheid om een dreigende dodelijke aanval af te slaan. And... We that if the means anything, it... Overigens gelooft de ACLU dat als de grondwet werkelijk iets betekent dat de president niet zonder enige controle kan beslissen over de buitenrechtelijke executie van een Amerikaans staatsburger waarvan hij vindt dat het om een vijand van de staat gaat. Is dit een mijlpaal zoals president Obama het noemde? We continue to have very deep about these targeted killings. Het is een zeer verontrustende ontwikkeling, zegt Jamsi. En het doet vele vragen reizen over het gerichte moordprogramma dat de regering uitvoert. De ACLU gelooft dat hiermee zowel nationale als internationale wetten worden overtreden. Het lijkt erop dat Amerika liever zijn vijanden dood dan dat ze ze oppakt en voor de rechter brengt. I don't think that we Hanna Shamsi zegt dat ze niet denkt dat daarvoor voldoende bewijs is... maar het is zeer verontrustend als het die kant op gaat. Ze denkt dat het van het grootste belang is... dat deze regering transparantie geeft over de voorwaarden... waarop besloten wordt wie het denkt te kunnen doden. Zeker als deze mensen ver van het slagveld verwijderd zijn... en de regering zal zich ook achteraf moeten verantwoorden. Tot zover Rick Delhaas in gesprek met Hannah Shamsi van de ACLU. En dan gaan we nu naar Irak. Daar was voormalig PvdA-leider Ad Melkert twee jaar speciaal gezant voor de Verenigde Naties. Hij adviseerde er de regering. Vorig jaar ontkwam Melkert ten nauw nood aan een bomaanslag. Nu zit de klus erop. De man die ooit werd premier van Nederland was... is alweer tien jaar werkzaam bij de Verenigde Naties. In Amsterdam sprak hij met redacteur Ellen van Dalen... om te beginnen over de corruptie bij de Iraakse regering. Dat wordt in een net uitgekomen rapport van de International Crisis Group... beschouwd als een van de grote problemen in het land. Um, ik denk dat elk... Wat kwam u hier tegen? Um, nou, niet direct zelf. Maar wij hebben daar natuurlijk wel veel verhalen over gehoord. Je ziet ook dat het is interessant genoeg dat het parlement zelf daar grote aandacht voor heeft... en ook een integriteitscommissie heeft ingesteld... die dus naar bepaalde corruptiegevallen kijkt. In hoeverre dat representatief is, dat durf ik niet uh, te zeggen. Um, maar je ziet hier iets wat te maken heeft... Uh, helaas in veel gevallen met uh, situaties na oorlog of conflict... dat er een enorme open ruimte is voor uh, corruptie, voor zelfverrijking enzovoorts... Heeft u daar iets van gezegd? Um, ja, wij hebben corruptie regelmatig ook um, uh, genoemd... als uh, onderdeel van de noodzaak tot het versterken van instituties. Met name ook de, de wetgeving, maar ook de handhaving van de wetgeving door rechters. Maar is het dan niet zo dat in zo'n geval meneer Malikin rustig u aanhoort... en denkt van, uh, straks doe ik wat ik wil? Nee, dat is niet zo, want um, een van de interessante kanten is toch dat ik in Irak... Nee, even op dit vlak, hè? Ja, op dat dit vlak, vlak ja. Een aantal leiders heb ontmoet, uh, waaronder ook naar mijn beste weten, uh, Maliki zelf, maar ook andere leiders, die op zichzelf niet corrupt zijn en die echt een programma hebben, om het zo te zeggen, om nou ja, de, de Iraakse samenleving in te richten naar hun uh, voorkeur. Maar zij hebben te maken op tal van niveaus... met mensen die de verleiding niet kunnen weerstaan... om hun handen af te houden van het geld... dat natuurlijk heel gemakkelijk kan rollen... in een uh, olieproducerend land als, uh, als Irak. En dat is dus ook voor hun een, een hoofdpijn. Dus niet alleen voor buitenlanders een, uh, een probleem. Nou komt het International Crisis Group ook met een aantal adviezen. Onder andere dat zij ze zeggen de internationale gemeenschap... en daaronder kunt u toch denk ik ook wel de VN rekenen moeten veel meer druk uitoefenen op die regering dat ze veel meer gaan hervormen. Um, ja, op zichzelf is die hervormingsagenda absoluut nodig. Er zijn overigens ook heel competente Iraki's die dat zelf zien en daar ook aan werken. Um, het is voor de internationale gemeenschap niet zo makkelijk om dat op te leggen. Want als je het hebt over opleggen, dan moet je altijd afvragen wat is eigenlijk... Uh, een drukmiddel dat je hebt om dat echt af te dwingen. En? Nou ja, dat is er eigenlijk niet meer. Want de bilateraal akkoord tussen Irak en Amerika... dat voorziet in de terugtrekken van de Amerikaanse troepen... dat zal aan het eind van dit jaar uh, aan zijn einde komen. Dus dan is zeg maar, de soevereiniteit van Irak nogmaals bevestigd. Het mandaat voor UNAMI, dus de UN Assistance Mission for Iraq... Dat zegt dus inderdaad dat het op verzoek is van de Iraakse regering dat we daar uh, zijn. En eigenlijk is de, de winst die de afgelopen jaren is geboekt... dat de positie van Irak in de internationale gemeenschap bijna volledig is genormaliseerd. Er zijn alleen nog een paar problemen met Kuwait die eigenlijk hangen. Ik wil u toch even de titel van uh, dat rapport uh, voorleggen. Dat heet In gebreken blijven Iraks ongecontroleerde regering... Ja, ik vond dat iets te scherp aangezet, eerlijk gezegd. Want we spreken nu over een periode van zeg vijf, zes jaar. Dat de Irakisch eigenlijk gelegitimeerd ook door verkiezingen. Eh, eigen zeggenschap hebben. Maar dat is pas geleidelijk overgegaan vanuit de handen van die eh, Coalition Provisional Authority. Dus dat waren de Amerikanen in feite die daar in het begin zaten. naar de Irakisch zelf. Dus het is eigenlijk. Maar allemaal... u, u, u bent natuurlijk vanuit uw vak ook uh, eigenlijk een beetje verplicht om optimistisch te blijven, hè? Uh, nee, ik vind dat je verplicht bent om uh, eerst de geschiedenis te kennen... van uh, het land in kwestie waar je uh, bent. En ook te zien wat voor lange adem processen nodig hebben... om een nieuwe constitutie te introduceren. Nieuwe processen, ook gebaseerd op democratie, werkelijk te laten uh, beklijven een parlement te zien functioneren. Kijk, Het is onrealistisch om te verwachten dat een, het Iraakse parlement functioneert... zoals de uh, House of Commons in, uh, in Engeland. Maar er zijn mensen die dat met die standaard of met die bril uh, bekijken. Dat, dat is gewoon niet realistisch. Uw laatste ontmoeting met de premier Maliki, wat heeft u hem geadviseerd? Um, nou, we hebben, we hebben eigenlijk gesproken over een, een reeks van onderwerpen... waarbij um, ik uh, de hoop heb uitgesproken dat hij daar verder aan wil trekken. Een van de punten was uh, de normalisering van de relatie met Kuwait. Helaas is er een discussie ontstaan in Irak... geantameerd door uh, krachten die uh, eigenlijk nog steeds van mening zijn... zoals dat ook onder Saddam was... dat uh, de zelfstandigheid van Kuwait een historische vergissing is... En ik heb dus premier Maliki echt eh, nog eens een keer onder ogen gebracht... dat in de Veiligheidsraad er unanimiteit is. Dat Kuwait dient te worden ondersteund. Dat de grenzen met Kuwait eh, dienen te worden erkend... zoals die zijn vastgesteld door de Veiligheidsraad in 1993. En dat Irak eigenlijk een, een belangrijk signaal zou geven... ook naar investeerders en, en naar de regio toe als zij volmondig die nieuwe situatie zouden willen erkennen. Maar duidelijk is dat er interne druk is om dat te vermijden. En dit is dus iets wat, wat helaas ook nog weer op het bord van mijn opvolger ligt. Ja. Nou bent u dus terug. Nog even die debriefing afmaken. U loopt hier lekker in uh, Amsterdam. U hoort de mensen die zeggen dat ze u gewaardeerd hebben... tien jaar geleden toen u hier in de politiek zat. Overweegt u om terug te gaan? Uh, nou, ik, ik ben bezig om na te denken over wat mijn volgende stap uh, zal zijn binnen of buiten de VN. En dat kan overal. Ik ben, uh, ik ben Nederlander, maar ik ben ook wereldburger. En uh, we zullen zien waar, uh, waar mij dat brengt. Maar overweegt u om terug te gaan naar Den Haag? Want ze hebben u nodig, volgens mij, bij de Partij uh, van de Arbeid. Ja, God, ik, ik weet niet of iedereen daar zo over denkt. Um, ik, ik, volg, ik volg het met grote belangstelling, want uh, er, is, er is veel aan de hand in Nederland. Ook in de, de wijze waarop Nederland zich ziet in de Europese Unie en in de wereld. En soms zie ik daar wel eens uitspraken of posities waarvan ik denk, hoe is het mogelijk? Maar ziet u een uitdaging in bijvoorbeeld een debat met iemand als Geert Wilders? Nou, de uitdaging is voor Nederland, naar nou mijn idee, om uh, realistischer te zijn over wat... Uh, Ieder land uh, in de wereld meemaakt globalisering. Uh, dat heeft te maken met kapitaal, met arbeid, met mensen die zich bewegen van de ene plaats naar de andere. En wat je moet doen, is uh, daaraan uh, eisen stellen, uh, maar ook rechten geven. En rechten zonder onderscheid. Maar dit, dit klinkt heel erg uh, abstract nog. Maar uh, wat ik bedoel is. dat Of bedoelt u soms dat Nederland te veel aan het navelstaren is? Het uh, is dus onmiskenbaar zo dat Nederland veel meer naar binnen is uh, gaan kijken. Maar je moet natuurlijk niet net doen alsof je op een eiland uh, zit... en ook zien waar, Nederland uiteindelijk, of waar het brood van Nederland wordt uh, gesmeerd. En Nederland moet van praat. dat eiland af? Ja, er is geen enkele reden uh, toe. En uh, je verzwakt je eigen positie ook in een context van een Europese Unie... waar je met 27 lidstaten je beste beentje moet voorzetten om uh, iets in de melk te brokkelen te hebben. Baart u dat zorgen? Um, ja, dat is de afgelopen jaar wel een punt van zorg uh, geweest. Maar ik heb, ik heb het idee dat er in Nederland ook meer realiteitsgehalte terugkeert in het debat. Op een gegeven moment kun je niet alleen maar zeggen waar je tegen bent. Je moet ook zeggen waar je voor bent. En er zijn niet zoveel smaken waar je voor kunt zijn. Tot zover Ellen van Dalen in gesprek met Ad Melkert. Dit is nog steeds Bureau Buitenland van de VPRO. U kunt uh, programma's naluisteren op villavpro.nl. En u kunt trouwens ook gratis een app downloaden uh, van de VPRO Radio... als u een iPhone heeft of een iPad. Heel makkelijk kunt u ons ook heel makkelijk terugluisteren. Dit was de week van Vladimir Poetin. Onder klaterend applaus maakte hij op een bijeenkomst van zijn partij... Verenigd Rusland bekend dat hij opnieuw president wil worden. Zijn compaan Dimitri Medvedev maakte meteen op de plaats voor de man die hij afgelopen vrijdag nog omschreef als iemand met meer gezag en een grotere populariteit dan hij zelf. Hoe zal het verder gaan met het Rusland van Poetin? Over twee weken eh, geeft premier Mark Rutte leiding aan een handelsmissie naar dat land. Wat voor land gaat Rutte aantreffen? Hier in de studio slavist en Rusland-kenner eh, Joris van Bladel. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, wat voor land gaat Rutte aantreffen? Ja, iets gechargeerd zou men kunnen zeggen... dat het een, misschien wel een postmoderne Sovjet-Unie zou kunnen zijn. Waarom? Omdat er, er is een, een hele grote uh, uh, verschil tussen de schijn... en wat werkelijk is. Uh, Poetin... Uh, heeft geen probleem om het democratisch discours te gebruiken. Maar het is nu heel duidelijk, en sinds twee weken heel duidelijk... dat de, de realiteit heel anders is. Ja, met VEDAF, toen hij aantrad, beloofde grote hervormingen. Maar daar lijkt niet veel van terecht gekomen zijn. Hè? Ik bedoel, journalisten worden opgepakt. De, de, de, de, de, op allerlei manieren worden democratische waarden ingeperkt. Hebben we ons hier in Europa, waar we toch ook hoop hadden... dat er iets zou een, een rat voor ogen laten draaien? Ja, ik denk het wel. En, en dat is voor mij de grote ontgoocheling uh, die ik gezien heb tijdens dat partijcongres. Had u uh, zelf geloven met VEDEF? Uh, ja, ik denk het wel. Waarom? Ik, uh, uh, omdat, um, kijk, uh, hij heeft toch een, een discours aangehouden uh, waarin modernisering, uh, anticorruptiemaatregelen en dat soort van dingen... Um, ja, die hij toch in de mond heeft genomen. Mm -hmm. We wisten ergens wel dat hij onder, onder dwang zat... of onder ja, het, het tandem Poetin met Fyredev... dat hij wel onder controle stond van Poetin. Maar... Um ik had gehoopt dat hij toch wel een zekere macht kon verwerven... en, en daardoor ja, toch wel zijn politiek van modernisering kon doordrukken. Dat ja, is niet gelukt. En dan nu dat congres en dan is dat de anticlimax? Ja, vooral het congres is één... want op dat congres zelf is met je toch eigenlijk een beetje... Ja, in de hoek geplaatst. Het is toch on, on, onvoorstelbaar dat, dat een, een president... even op de plaats wordt gezet. Maar wat vooral uh, belangrijk is um, en duidelijk werd... is dat Poetin gezegd heeft vorige week en nog... dat dit alles vier jaar geleden al bedisseld was. Dat was allemaal voorzien. Dus het scenario, het script lag klaar. Ja. Dus en, en dat is het rad voor de oren. Dus het op en top cynische staat geworden. Ja. KGB-jongens waren het allemaal? Ik bedoel, ja. wordt hier gemanipuleerd? Ja dus. Is het maar kijk, ik, ik ben al heel lang bezig om eens proberen... de, de essentie van de KGB neer, neer te zetten. Hè. Ik in, in, in. En, en hier hebben we dus... Uh, hier hebben we de essentie volgens mij van de KGB, FSB nu. Uh, het is te zeggen, uh, uh, het zijn slimme jongens. Hè? Uh, ze kennen ons systeem door en door. Ze weten precies wat wij willen horen. Ze spelen daarop in. En dan tegelijkertijd dat, dat totale cynisme en die machtspolitiek... en, en zonder uh, terugkijken uh, gewoon een politiek doorvoegen. Ja. Top en top cynisme. Donker, donkere analyse. Maar is er helemaal niets uh, wat met VDF heeft gedaan... waarvan je kan zeggen, achteraf, nou, goed gedaan... Uh, kijk uh, achteraf, uh, zeer weinig, denk ik. Uh, als we eens even zijn parcours bekijken, denk ik dat er drie dingen uh, naar voren zijn gekomen. Dat is de oorlog in Georgië. Uh, dat was ook de Khodorkovsky case die hij dus uh, ja, waar hij dus ook toch voor gezorgd heeft dat Khodorkovsky nog altijd in de gevangenis zit een de van de grote tegenstanders ooit ja, een oligarch, ja, ja, ja. oligarch. Ja. en dan ook heb je nog het feit dat uh, hij dus dat Europees veiligheidsproject uh, heeft naar voren gebracht ook niks van in huis gekomen en eigenlijk was het een ondermijning eigenlijk van de NAVO, maar goed deze drie dingen uh, zijn niet, er is eigenlijk niks van in huis gekomen, nee. wat, wat misschien ook nog interessant is om te zeggen hier een heel tekenend voor het Politiek bestel. Uh, tijdens de Georgische oorlog is, uh, ik las het uh, gisteren nog in, in de Russische pers, is er dus een stafofficier geweest van de generale staf die zei: Kijk, wij gaven dus een briefing aan, aan Medvedev en in het midden van, tijdens die oorlog dus, in het midden van die uh, briefing uh, stopte Medvedev en zei: Ik hoef dit allemaal niet te weten, geef het maar door aan Poetin. Mm -hmm. Dit, ge ja, achteraf gezien, hè? dat zegt alles. Ja. Ja. En Even toch proberen een lichtpuntje te vinden. Is er een middenklasse in Rusland die kan gaan opstaan? Ik heb. Uh, ik, ik denk het niet. Nee, hm. ik. Ik, ik. Uh, ik Want. Ik, ja, bedoel. Um, ten eerste, ik denk dat wij vanuit het Westen nogal een, een, ja, onze ideeën over civil society, dus die burgersamenleving, die middenklasse, dat zijn concepten die in Rusland uh, niet bestaan. Uh, het maakt ook geen, geen, geen deel van de sociale realiteit. Nee, dan wacht even, dan, dan hebben we uh, Kasparov, de oude schaakkoning. Is ja. dat dan nog een mogelijkheid dat die uh, verandering gaat brengen? Ja, ten eerste wordt het leven bijzonder zuur gemaakt. Dat, uh, het is, de mogelijkheden zijn erg beperkt. Maar ik vind ook dat hij op dus, ja, heel korte termijn... En, en dus heel zwakke, heel zwakke oppositie uh, voert. Uh, natuurlijk uh, in gedachten houden dat het niet makkelijk is om daar uh, iets uh, uit de grond te stampen. Hè? Bedoel, ja. Je mag, mag de, de passiviteit van die bevolking toch niet uh, onderschatten. Te meer omdat zij, je mag toch niet uh, vergeten dat zij Poetin als uh, zo, uh, zo een icoon, als een heilige beschouwen. Zij, uh, Eerder dan als een onderdrukker zoals wij absoluut doen. Dus. Absoluut, ja, want zij hij brengt stabiliteit en toch een klein beetje, ja. Uh, voor de kleine man ook. Toch nog iets om te leven. Ja, ja laatste vraag. Uh, wat, betekent dit, wat betekent de voortdurende macht met Vedef-Poetin... met Vedef, poetin zoals het er nu naar uitziet, zal er nog een tijdje doorgaan... voor Europa? Rutte gaat daar hè, dus over twee weken naartoe, onze premier. Wat betekent het voor Europa? Maar ten eerste denk ik dat je niet uh, compromisloos naar Rusland kan gaan. Dus als je naar daar gaat... Wel eens Krijg je de rituele dans, mensenrechten? Ja, en ook, ik denk dat er zijn zeker lucratieve uh, uh, contracten te, te ondertekenen. Maar voor de, wat de implementatie betreft, dat is nog een andere vraag. Maar ik denk dat het vooral ons denken uh, een groot probleem is. Wij, wij denken nog steeds dat, uh, ja, dat Rusland ja, dat traject van modernisering is opgegaan. Met die droom leven we al twintig jaar. Maar mm -hmm. nu blijkt dat die totaal is onderdrukt. En dat, dat is, ja, ja, dat is een, een, een zorg voor Europa. En als we dan nog eens rekening houden... dat we toch al in zo'n moeilijke... sociaal-economische, politieke situatie in Europa zitten... ja dan is het toch wel een, een, een heel donker plaatje, vind ik. Ja, Nog even, Rutte daar... Um, moet hij iets gaan zeggen van die mensenrechten? Moet hij tegen Poetin gaan zeggen van... Klopt het allemaal wel wat je doet? Of? Het is nu toch heel duidelijk dat Poetin daar zich niks van aantrekt. Het is helemaal niks. Het is cynisme ten top. Hij mag dat misschien zeggen. Poetin zal waarschijnlijk een ritueel, van, uh, een ritueel uh, zoals je zegt, een rituele dans uitvoeren. En zeggen dat is niet waar en zo verder en zo verder. Maar als puntje bij paaltje komt, hij doet wat hij wil en uh, hij heeft alle macht. Dus uh, wie zijn wij om daar iets tegen te zeggen? Goed, Joris van Bladel, een vrolijke Oosterbuur... waar we de komende tien jaar nog veel over zullen gaan berichten. Merci voor je komst. En dan nu Europa. Het was een hectische week. In Duitsland kreeg eh, kanselier Merkel met veel hangen en steun steun voor een nieuwe lening aan Griekenland. Nederland en Finland lieten weten de Bulgaren en Roemenen... niet welkom te heten. Kortom, oneenigheid. De grote vraag is, gaan we verder of kiezen de rijke lidstaten... voor zichzelf? En welke rol moet Nederland spelen? Fred Stroband pelde de stemming in het Europees Parlement op de dag dat commissievoorzitter José Manuel Barroso een donderspeech hield. Mr. President of the European Commission, José Manuel Barroso. Monsieur le President, Mesdames, Messieurs les députés. We moeten honnête en absolument clair in de analyse van de staat van de Unie Woensdag 28 september, 9 uur in de ochtend in Straatsburg. De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso... spreekt op dramatische toon het Europees Parlement toe. We worden geconfronteerd met de grootste uitdaging... die de Europese Unie ooit gekend heeft in haar geschiedenis. Het gaat over een financiële crisis, een economische crisis... een sociale crisis, maar vooral een vertrouwenscrisis. Het is een crisis financiële crisis, economische en sociale... maar ook een crisis van de confiance. De réponses populistes cause de van de Europese Unie, de euro, markt zelfs de van De antwoorden van de populisten stellen de grote verworvenheden van de Unie in gevaar. De euro, de gemeenschappelijke markt en zelfs het vrije verkeer van personen. Ik denk dat we kunnen zeggen dat de crisis van de souveraine is vandaag vooral een crisis van vertrouwen is. De schuldencrisis in de eurozone is in de eerste plaats een politieke vertrouwenscrisis. Zijn de kwetsbare landen bereid om noodzakelijke hervormingen door te voeren? En zijn de rijke landen nog bereid om solidariteit op te brengen? Het is dus een kwestie van de volgende politiek. Een epreuve de feu voor tot notre generatie. Die vuurproef is niet alleen mogelijk, ze is noodzakelijk. En dat is precies wat politiek leiderschap betekent: mogelijk maken wat noodzakelijk is. Non is het possible, c'est Et En leadership politiek is cela rendre possible ce qui est nécessaire. Ja, dat was de dramatische toon om natuurlijk de mensen, de aandacht van de mensen te krijgen. Ik denk wel dat die vertrouwenscrisis en die solidariteitscrisis een fundamenteel probleem is van Europa op dit moment. En dat eigenlijk de economische crisis die we nu hebben, die markten speculeren nu eigenlijk ook op die vraag, is er genoeg solidariteit in Europa? Dat zijn de markten op dit moment aan het uittesten. In die zin kun je echt wel spreken over een solidariteitscrisis. Oh, zeker, zeker. Solidariteit, internationale solidariteit, ook over Europa heen. Is voor de SP altijd een heel belangrijk begrip geweest. Dus van oudsher eigenlijk. En binnen Europa zie je op dit moment dat, uh, ik denk door de besluitvorming die langs mensen heen gaat, door allerlei ontwikkelingen ook. Uh, denk aan de migratie uit Oost-Europa, maar denk ook aan de hele hetze die er bijvoorbeeld gevoerd is tegen Griekenland. Hè. Alle Grieken zouden lui zijn. Uh, en tegen andere landen die het minder goed doen in de euro dat mensen zich veel minder Europeaan voelen dan ooit tevoren. En dat eigenlijk van solidariteit uh, helemaal geen sprake is. Maar dat ligt niet aan de mensen. Dat ligt heel sterk aan het niet betrekken van mensen... bij wat er allemaal gebeurt in Brussel, over hun hoofden heen gaan. En ook, uh, ja, gewoon wat we nu gedaan hebben het afgelopen jaar... is een heleboel geld aan de banken geven. Een bodemloze put van de banken. Maar de Grieken hebben we niet geholpen. Um, wat regeringen op dit moment doen, is die solidariteit met mondjesmaat beleiden en met mondjesmaat in handelingen omzetten. En dat is bij deze eurocrisis funest, omdat het is een zo grote crisis... dat landen er alleen niet uit zullen komen. Het is een zo grote crisis dat er geen optie kan zijn om elkaar te laten vallen. Want we houden elkaar allemaal vast en als er één in het ravijn gaat, gaat iedereen mee. Ik zie het als, als, als een schip waar we met z'n allen in zitten. Uh, en dat het voor iedereen beter is als alle uithoeken van dat schip, uh, als het daar goed mee gaat. En dat geldt voor Europa ook. Het is voor, ook voor Nederland is het veel beter als het in een land als Griekenland goed gaat. En niet alleen maar economisch, omdat we dan een mooie afzetmarkt hebben. Want iedereen probeert tegenwoordig maar in economische termen te denken. Maar ook sociaal um, is dat veel beter. En uh, voor nog veel meer dingen, het is, voor heel Europa is het het beste als het ook in de uithoeken uh, gewoon goed gaat. is de tanende solidariteit waarover Barroso het had... ...dat rijke landen de zwaarste lasten niet meer willen dragen... ...de Achilleshiel van de Europese eenwording. U hoorde achterin volgens Bas Eikhout van GroenLinks... ...die meent dat gebrek aan solidariteit door de markten wordt uitgespeeld. Dan is de jong van de SP die het gebrek aan transparantie en democratie in Europa als oorzaak ziet... ...om dan nog maar te zwijgen over de banken die van de landen zomaar eens eventjes 4,6 biljoen euro kregen. Thijs Beerman van de PvdA die opmerkt dat solidariteit ook eigenbelang is, want anders gaan we met z'n allen de dieperik in. En Gerben jan Gerbrandi van D66 die erop wijst dat als je het kleine gat niet dicht, het schip ten onder gaat. Philip Lamberts van het Franstalige Ecolo in België ziet vooral het gebrek aan vertrouwen als probleem. Het uh, is minder uh, een probleem van, van, uh, van solidariteit dan een probleem van uh, van uh, vertrouwen eigenlijk. Ik denk dat vertrouwen ontbreekt in Europa. Vertrouwen tussen uh, uh, de burger en de, de politieke klassen, zou ik zeggen. Ook, ook uh, gebrek aan vertrouwen... Uh, tussen de elites van verschillende lidstaten, uh, gebrek aan vertrouwen uh, onder, uh, van banken onder elkaar, dat is ons probleem eigenlijk. Meer een probleem van vertrouwen dan een probleem van solidariteit. Mijn zin is dit een crisis van vertrouwen uh, in Europa. Wat we gezien hebben het laatste, de laatste jaren is dat halslachtige beslissingen genomen worden, dat die altijd onvoldoende zijn geweest, omdat men niet durft uh, ja, de juiste, echte, ambitieuze, beslissingen te nemen. Vroeg of laat gaan we die toch moeten nemen, ofwel gaan we allemaal daaraan ten onder. Uh, natuurlijk, solidariteit betekent niet uh, carte blanche, betekent niet dat uh, de, de, de, de slechte leerlingen, als ik het zo, zo mag zeggen, uh, gewoon mogen blijven aanmodderen. Nee, dat moet samengaan met verantwoordelijkheid. En het is dat evenwicht dat we moeten zoeken. Hè? Om het nu over Griekenland te hebben, ja, we moeten solidair zijn met Griekenland. En dat is in het belang van Nederland, dat is in belang van België, in belang van Duitsland. Want als Griekenland valt, zal de crisis niet stoppen. Integendeel, ze gaat uitbreiden tot andere landen. De markten gaan daardoor niet... De honger van de markten gaat niet gestild worden door een half of veel faillissement van Griekenland. Dat moeten we heel goed beseffen. Dus we moeten nadenken over uh, hoe dat we hier geraken. En dat betekent een economisch bestuur op Europees niveau organiseren. En dat heeft heel veel aspecten natuurlijk. Uh, maar uh, vooral vraagt dat politieke moed en vraagt dat dat men dat gaat ook uitleggen aan de mensen. Goed om het nog eens van een sociaal-democraat te horen. Saïd El Khadraoui van de Vlaamse socialisten in het Europees parlement... koppelt solidariteit aan verantwoordelijkheid. Voor wat hoort wat dus. Maar ook hij ziet een groot gebrek aan politieke moed en daadkracht... Wie durft de kiezer nog in de ogen te kijken? El Khadrabi's baas in het Europees Parlement, de socialistische fractieleider Martin Schulz uit Duitsland, vindt dat Europa de problemen uit de lidstaten importeert. De zwakte aan leiderschap. Die had iets te doen dat diegenen die de euro managen zullen, die die politieke verantwoording voor de euro dragen, dat die ook in een crisis zijn. De Bundesregierung in Deutschland is völlig delegitimiert. Er heeft geen Meerheid in ihrem Land. De Franse Staatspräsident is, ik glaube, daar braucht man niet veel toe te zeggen. Hij is weitgehend am Ende. Verstrickt im Übrigen den einen Skandal nach dem anderen. Über die italienische regering braucht man zich ja gar niet meer te unterhalten. Afgelopen donderdag kreeg Bundeskanzlerin Merkel de nauwe nood een meerderheid in haar eigen coalitie bij elkaar, om het Europese Noodfonds goed te keuren. De socialisten en de groenen steunden haar vanuit de oppositie. En Schulz besluit daaruit dat Merkels coalitie in Duitsland alle legitimiteit verloren is. Sarkozy zit hopeloos verstrikt in de schandalen. En aan premier Berlusconi van Italië wil Schulz zelfs geen woord meer vuil maken. Dan maar even een voorzetje. Wat vindt de heer Schulz van de toch wel zwalkende Europese houding van het Nederlandse kabinet? De Nederlandse regering is de, een regering die uh, afhangt van een partij. Uh, die zich de Europese Unie als hauptgegner uitgekocht uh, had. Ik heb ja, die rede van deze partijvueer... Wie heet hij? Uh, Wil Wild? Wilders. Ja, Wilders. Ik heb hem die rede van deze wilde mannen en uh, in Berlijn die hij daar gehaald had... toch had hij niet meer de islam als hauptgegner erklärt... maar de Europese Unie als hauptgegner. Nou, de Nederlandse regering is afhankelijk van een partij die luidde een toespraak van Wilders in Berlijn niet de islam, maar Europa als grootste tegenstander ziet. Dat maakt het voor de volgende Schulz erg nette premier Rutte moeilijk om zijn pro-Europese houding te etaleren. Niet echt een schoolvoorbeeld van stabiliteit in Europa. We hebben het in de Nederlanden met een regering te doen, deren regeringschef, Herr Rutte, een netter man Ik geloof dat hij ook veel voor uh, Europese integratie übrig had. Maar hij hängt af van een regering partij van een partij die de regering tolereert... die of een anti europees is. Dat is zeker geen stabiliteitsfactor. Wim van der Kamp, een beetje uitrustend op een bankje... naast de grote hemicycle van het Europese parlement in Straatsburg. We schrijven vandaag woensdag. Het is en was een drukke dag. State of the Union van ja. de heer Barroso. Voorzitter van de Europese Commissie. De heer Barroso zei ook... Het kan in de toekomst niet meer zo zijn dat één land binnen de Europese Unie alle andere landen tegenhoudt. Dat één land één beslissing, die we met z'n allen genomen hebben, blokkeert. Nou, ik heb een mooi voorbeeld. Minister Leers blokkeert op dit moment bij de lidstaten de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone. Dat is een mooi voorbeeld. Dat zou op zich een redelijk voorbeeld zijn... ...ware het niet dat de heer Leers gesteund wordt door de Finnen. Dus je hebt nu, wat dat betreft, heb je nu twee, twee partijen... ...die tegen de toetreding van Roemenië en Bulgarije zijn. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat dat op de lange duur niet meer kan. Kijk, het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld een land als Litouwen... Uh, hebben nog geen euro, maar stel dat ze in de euro uh, zouden zitten... dat die op de lange duur alle beslissingen tegenhoudt. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar we hebben het nu niet over, over Litouwen, we hebben het over Nederland en Leers en Schengen. Ja, maar even voor de, goede, voor de goede orde. De heer Leers opereert volstrekt binnen de kaders van de huidige Europese besluitvorming. Barroso heeft vanochtend gezegd... het kan niet zo zijn dat het kleinste of het langzaamste land dit soort besluiten tegenhoudt. Daar ben ik in principe met hem eens. De vraag is wel even... strekt zich dat alleen uit tot financieel-economische beslissingen? Strekt zich dat uit tot Schengen-landen? Want vergis u niet, Noorwegen en Zwitserland zijn ook lid van Schengen... maar niet lid van de Europese Unie. He, dus, maar op de lange duur denk ik dat ook beslissingen over Schengen... bij meerderheid genomen zullen gaan worden. Dus, als ik u goed begrepen heb, zegt u nu dat in de toekomst minister Leers beter dit soort besluiten... niet meer kan en niet meer mag nemen. Nou ja, u hebt het over de toekomst en dat geldt in de politiek als een als-dan-vraag. En u weet, politici antwoorden nooit op als-dan-vragen. Onder de huidige kaders opereert Leers volstrekt... binnen de criteria van het Schengen-verdrag. De vraag is wel of dat in de toekomst zo moet blijven... Want los even van het feit dat de heer Leers het correct doet. Moet Nederland zich natuurlijk wel afvragen hoeveel schade dit Nederland toebrengt. We hebben al dat vreselijke dure incident gehad met de tulpen en de, de, de bloembollen. Nederland is op dit moment de grootste investeerder in, in Roemenië. Ja, je moet wel oppassen als Nederlandse kabinet ook. Om niet van alle walletjes tegelijk te willen eten. Dus ik hoop dat de komende weken, eventueel voorjaar 2012... ook het Schengen-dossier voor de heer Leers wordt vlot getrokken. Ook Wim van der Kamp's collega Marianne Thijssen... van de Vlaamse Christen-Democraten... vindt dat het in Europa maar eens moet afgelopen zijn... met die wurgende unanimiteit onder de lidstaten. En daar zit de angel. Lidstaten willen nog steeds niet dat gevoelige politieke dossiers, zoals migratie en asiel, aan de Europese Commissie worden overgelaten. Want hun politici worden op het thuisfront verkozen en staan onder druk van het populisme. Het resultaat is dat de Europese besluitvorming compleet vastloopt. Uh, hoe langer hoe meer zien we dat we, als we Europees willen uh, overeind blijven in de wereld, als wij we allemaal als Nederlanders, als Vlamingen, als Duitsers nog iets willen te zeggen hebben, nog iets willen te betekenen hebben in de wereld, nog kunnen meepraten over de gang van zaken, dan moeten wij ons verenigen. Maar als we ons verenigen, moeten we ook zorgen dat we goed verenigd zijn. Dat we spelregels hebben, maar dat we... Uh, spelregels hebben die praktisch toepasbaar zijn. En dat is nu gebleken in deze crisis. We hebben spelregels waar veel te veel beslist moet worden bij unanimiteit. Alle landen moeten hun zeg er nog eens over doen en moeten het eens zijn. En dan ben je overgeleverd aan het ritme van de koppigste, van de hardste tegenstander voor een voorstel en vooral ook het ritme van de traagste. En dus moeten we naar nieuwe spelregels. Moet er iemand de leiding kunnen nemen? Voor ons part is dat de Europese Commissie. Want die moet Europees verantwoording afleggen. Die moet kijken vanuit het Europees uh, belang en niet vanuit de verschillende opportunistische eigen belangen van de landen van het moment dat er weer eens iets moet beslist worden. Weer terug naar de Europese solidariteit. Met de Griekse crisis is die wel erg onder druk komen te staan. Vooral Duitsland, maar ook andere rijke noordelijke landen... met een zelfverklaarde fiscale discipline... wilden niet opdraaien voor de Griekse puinhoop. Een jaar lang lagen landen zoals Duitsland, Nederland, Finland... Slovakije en zelfs Oostenrijk dwars. Misschien zal later blijken dat dat ons met z'n allen... veel extra geld gekost heeft. Al was het maar omdat de speculanten er hopen geld aan verdiend hebben. We spreken met Maria Eleni Coppa... ...lid van het Europees parlement voor de Griekse socialisten die in Griekenland de regering aanvoeren. Zij heeft het over een niet aflatende strafcampagne tegen Griekenland. Schuld... And boot. We committed, not some, but a lot of mistakes, a lot of errors, and we now very uh, pay very highly for that. All this program, uh, the austerity measures, all the sacrifices of the Greek people, all the structural reform in so uh, limited period of time is something that we all know we must go through, and we accept it, but what we could need From the European partners are incentives and incentives for growth, punishment. We hebben veel fouten gemaakt, zegt Coppa, en we zullen er de gevolgen voor moeten dragen. We accepteren ook dat we moeten bezuinigen en alles anders aanpakken, maar wat we nodig hebben zijn positieve prikkels, stimulansen om uit het dal te kunnen kruipen. Je kunt van een land niet verwachten dat het van de ene dag op de andere verandert. Dat is onmogelijk. Maar onze Europese partners verwachten dit wel. We hebben groei nodig om de vicieuze cirkel van de recessie te kunnen doorbreken. You cannot, en even Angela Merkel accepted that, change a country over een night. And unfortunately, this is what our partners expect from us. What we created now in Greece is a vicious circle of recession. And as the recession grows, the deficit is not easy to fall. So we hebben growth, we hebben incentives voor groei we hebben job nodig. En dit is niet wat we hebben vandaag in Griekenland. Tot zover Fred Strobands vanuit Straatsburg. En dan nu Blogistan, berichten uit Blogistan. Deze week bloggers over vreedzaam demonstreren in Syrië. En in Syrië onderdrukt president Assad nu al maandenlang met veel geweld... vreedzame protesten tegen zijn regime. Deze week kwam het in de stad Rastaan tot hevige gevechten. Hier vochten naar de demonstranten overgelopen soldaten tegen de troepen van Assad. Is het moment aangebroken om de wapens op te pakken? Daarover werd door Syriërs volop gediscussieerd op sociale media. Abraham Miro heeft voor ons naar de blogs gekeken en zit nu hier in de studio. Abraham, wat ben je tegengekomen? Heel veel. Uh, Syriërs schrijven heel veel over dit onderwerp. Maar het is wel duidelijk dat de Syriërs erg verdeeld zijn over de kwestie of ze geweld moeten gebruiken. Er wordt bijvoorbeeld vergelijkingen gemaakt met Libië of Jemen... maar volgens veel Syriërs kan de situatie niet vergeleken worden. Bijvoorbeeld een anonieme blogger schreef op het, op het forum... voor de jongeren van de toekomst van Syrië het volgende. Het verbaast me dat sommige mensen oproepen tot gewapend verzet in Syrië. Deze mensen vergissen zich. Syrië is geen jemen met wapens in ieder huis. En ook al zouden wij ze hebben dan moeten we ze niet gebruiken. Onze kracht zit in het vreedzame karakter van de demonstraties. Je bent dapper als je onbewapend met olijfdak en bloemen de straat op gaat. Ja, zijn er ook bloggers die daar anders over denken... dan deze die je net uh, hebt opgediept? Ja, zeker. Uh, de demonstraties uh, die vinden nu al zoveel maanden plaats. Hè? En iedere dag zijn er wel tien tot twintig mensen die door uh, Assad zijn troepen vermoord worden. Voor veel Syriërs wordt dit te veel. En begrijpen ze dat niet? En ze vragen zich af, waarom zouden we de wapens eigenlijk niet oppakken? Bijvoorbeeld een blogger die Faisal Chouki heet, die schreef het volgende over. Waarom dit overdreven idealisme? Zelfs dieren verdedigen zich. Waarom zijn de leiders van de Syrische opstand tegengewapend verzet? Kan iemand mij overtuigen waarom ik geen wapen moet oppakken... wanneer de doodsescaders van Assad mijn familie vermoorden of arresteren? En wanneer zij mijn vrouw of mijn zus verkrachten? Ja, zijn er eigenlijk ook alternatieven waar de bloggers het over hebben? Alternatieven voor het gewapend verzet? Je, je, ziet, je ziet bijvoorbeeld dat bloggers, over bepaalde voorbeelden hebben... die lijken op de methodiek die de, de, de, de Egyptische um, ja, demonstranten hebben gebruikt... Verschillende bloggers die hebben het over methodes... om toch nog vast te houden aan de vreedzame protesten. Zoals blogger Yahya Sharbachi... die het op de sociale media heeft over vreedzame ideeën om te prosteren. Hij schreef het volgende op zijn blog. In Damascus hebben we een aantal weken geleden... toen het leger in grote aantallen aanwezig was... bloemen en water met een briefje verspreid met de tekst... We zijn allemaal Syriërs... Waarom vermoord je ons? Het was erg heet en de soldaten hebben de flesjes water opgepakt... en de briefjes gelezen. Dus het lukte. Mooi verhaal, maar werken dit soort initiatieven? Heel beperkt, eh, omdat je in Syrië niet echt over een nationale of afhan afhankelijke leger kunt spreken. Eh, ook al zouden de soldaten sympathie hebben eh, met de demonstraten... dan zouden ze dat niet kunnen uitspreken... Bijvoorbeeld dezelfde blogger die, uh, over, die uh, schreef over een jongen... die, die, die uh, de bloemen en, uh, en de flesjes water heeft overhandigd. Die, heeft dat, die jongen die heeft de volgende week later geprobeerd. Maar die jongen is opgepakt door het regime. En die is nooit meer teruggevonden. Het regime houdt niet van zulke initiatieven. Omdat zulke initiatieven de soldaat aan het denken zetten... Nou, dat zijn geen gewapende bendes, het zijn mensen als, als wij... Ja, zijn de Syriërs er dan nog wel van overtuigd dat hun revolutie gaat lukken? Ze zijn nu al maanden uh, bezig. Er zijn heel veel doden gevallen, 2700 in totaal ongeveer. Gaat het nog ergens naartoe? Kijk, je ziet dat ze net zo vastberaden zijn als een aantal maanden geleden. Ze, houden, ze, ze, ze blijven echt doorgaan. Maar wat zij ook benadrukken, zie je ook op die, voor, op, op die voorraads en op die blogs... Ze vinden dat de internationale gemeenschap ook hun verantwoordelijkheid moet nemen. Ze kunnen het niet alleen zo tegen die tanks en al die wapens. Dus ze willen ook echt dat, dat, dat, dat de buitenwereld ook iets doet. Bijvoorbeeld Ayat uh, um, al schreef uh, het volgende op de blog Syrian Change. Ondanks mijn overtuiging dat het vreedzame karakter van de demonstraties het enige middel is om het regime ten val te brengen. Is er geen garantie dat dit regime valt? Als dit geweld zo doorgaat, is het onvermijdelijk dat de mensen de wapens oppakken. De Arabische Liga en de wereld moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ons Syriërs beschermen, zodat het niet zover komt. Ja, dankjewel. Tot zover, Blogistan voor deze week. Dankjewel. Uh... Abrahim Miro. Um, dit is ook het einde uh, van Bureau Buitenland. Uh, hier, hierna, Labyrinth. Pieter van der Wielen, wat hebben jullie? We gaan het hebben over de moeizame verhouding tussen mens en dier. De, de, de dieren worden steeds meer mensen met winterjasjes en therapie. En aan de andere kant blijken mensen toch ook steeds meer dieren te zijn. Omdat we gewoon uh, hetzelfde DNA en dezelfde hersenstructuur hebben. En de verhouding die, die ligt helemaal scheef. Want de een mag je opeten en de ander ga je doodknuffelen. Dus daar gaan we het zo over hebben met Berry Spruit en Jaap Kolhuis. Goed, zometeen. Labyrinth na Acht uur. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Wilt u deze uitzending terugluisteren, dan kan dat op www.villavpiro.nl. En u kunt ook de app downloaden als u een iPhone of een iPad heeft. De VPRO-app, daar kunt u onze programma's ook terugluisteren. Graag tot volgende week.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 Herzlich doet mich verlangen. De Nederlandse Bachvereniging brengt in oktober vijf concerten met de troostrijke muziek van Bach en Teleman over de dood. Kijk voor data en locaties: www.bachvereniging.nl. Wilt u uw geld niet voor drie jaar vastzetten, maar korter? Open dan nu een éénjaarsdeposito en profiteer tijdelijk ook van 3,75% rente. Ga naar liesplanbank.nl.